Zo'n 90 procent van de aangeschreven mannen stond DNA-materiaal af. ex cda kamerlid Ferrier vindt dat zij en haar collega Koppejan... de schuld krijgen van een foute keuze van de vroegere CDA-voorman Verhagen. Dat zegt ze naar aanleiding van een gesprek in de Volkskrant met Verhagen. Die vindt dat hij verkeerd heeft ingeschat... dat de gedoogconstructie met de PVV zou worden uitgelegd... als een regering met de PVV. Over de tijdelijke breuk in de besprekingen met de PVV zegt Verhagen... dat hij had verwacht dat Ferrier en Koppejan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 De energierekening valt volgend jaar hoger uit. Volgens vergelijkingssite gaslicht.com is een doorsnee huishouden... volgend jaar gemiddeld 107 euro meer kwijt aan gas en licht. De verhoging van de energiebelasting en de BTW... laten de energierekening van zijn gezin met 60 euro stijgen. Ook de herinvoering van de kolenbelasting, verhoogde netwerkkosten... en de invoering van duurzame opslag worden in de nota meegenomen. Onlangs kondigden de grote energieleveranciers Nuon en Eneco aan... dat ze hun gasprijzen vanaf 1 januari verlagen. S.N. zal hun voorbeeld waarschijnlijk volgen. Maar deze verlagingen compenseren de eerder genoemde kosten dus niet. Bij de criminele activiteiten van de politiechef... die deze zomer twee mensen en zichzelf doodschoot in Kekerdom... waren geen andere politiemensen betrokken. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft dat uitgewezen. Kort na de vondst van de drie doden in de woning van de Gelderse politieinspecteur... bleek dat de politieman zelf de dader was. Hij had met de twee slachtoffers een driehoeksverhouding gehad... die kort voor de moorden was beëindigd.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 In de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muiderberg 6 kilometer. Op de A1 verderop tussen Laren en Afrit Bunschoten richting Amersfoort voor 7 kilometer. Voor eh, Amersfoort 7 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Dan de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor de afrit Valkenswaard 7 kilometer door een aanrijding. Ook daar is de weg weer vrij. A4 daarna richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor knooppunt Rijnsweert 2 kilometer. Schat, is er wat? Nee hoor, nee.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 Jan Man. Ja, goedemiddag en ja, welkom hier in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om de uitzending hierbij te wonen. Want zoals u merkt, de wereld is nog steeds niet vergaan. Mocht het toch nog gebeuren, dan kun je ook maar beter hier zijn met Ab Klink. Ongetwijfeld ook over het interview met Maxime Verhaag in de Volkskrant. Maar ook over goede en betaalbare zorg in Nederland schrijver Tommy Wieringa is gastredescent Asja ten Broeke en Aleid die gaan debatteren over seksenneutraal speelgoed. De Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel Bert Brussens, satire en live muziek zoals altijd. Dit keer Fabiana Dammers. Vrijdagmiddag. Fabiane Dammers, u gaat daar zo direct natuurlijk langer horen. U kunt ons volgen via Twitter, hashtag AfroVML... of ons bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Op 21 december 1992 stort een vliegtuig van Martinair neer in <tie> Faro. Van de 340 mensen aan boord overleven er 56 de ramp niet. Nu, precies 20 jaar later, dagen 25 slachtoffers nabestaanden de staat en Martiner voor de rechter. Ze wijzen op nieuw onderzoek door luchtvaartonderzoeker Harley, Harry Horlings. En die is hier. Welkom. Goedemiddag. Net als uh, Frits Barend. Die heeft samen in de tijd met zijn compaan Henk van Dorp... jarenlang onderzoek gedaan ook naar die ramp. Uh, meneer Horlings, om met u te beginnen. U bent jarenlang testpiloot geweest ook hè, bij de Nederlandse luchtmacht. Ik heb een testpilootopleiding gehad. maar Ik was zelf, uh, dat noemen ze met een Nederlands woord, boordvliegproefkundige. Ik was altijd de tweede man in een vliegtuig. Naast de experimenteel testvlieger deskundig, wilde ja, ik maar zeggen. Uh, ik waarom wordt de staat nu eigenlijk vlak voordat die zaak van vandaag... zou die verjaren, ja. uh, voor de rechter gedaagd? Ja, het is een moeilijk proces. Ik ben zelf 3,5 jaar geleden ongeveer betrokken geraakt bij deze zaak. En ik weet dat de slachtoffers die dit zijn begonnen... de heer en mevrouw Vroombaert uit Masluis... die zijn met een dossier wat ze zelf hebben samengesteld... zo'n zes jaar geleden naar die advocaat gegaan. Maar, zij zaten in het vliegtuig? Ja, zij zaten in het vliegtuig. Ze zijn allebei zwaar gewond geraakt. En ze verloren helaas hun dochtertje van veertien... die samen met een vriendin de kerstdagen ook daar zouden doorbrengen. En hebben altijd gedacht, dit klopt niet? Ze hebben van dag één, echt de dag van het ongeval, al het vermoeden gekregen... er klopt hier iets niet. Aan wat ze op de gang hoorden van het ziekenhuis en van andere mensen hoorden... En uh, ja, ze hebben gelijk gekregen. Ja, u heeft uh, uh, al vaker ook hierover, uh, bent ja. u in de media getreden, gezegd... van nou ja, het officiële verhaal uh, klopt niet, of twijfel toe aan. U heeft opnieuw onderzoek gedaan. Zijn daar nieuwe feiten gekomen? We hebben wat, wat nieuwe feiten gevonden. Uh, onder andere dat uh, de gezagvoerder op de hoogte was van de weersomstandigheden. Er is door de verkeersstoren een paar keer tegen ze gezegd... Van de baan is flooded. He, is overspoeld met water door hevige regenval. En in een verklaring. die is afgelegd. zo op dezelfde dag van het ongeval. over de dag daarna. tegenover de Portugese politie. heeft hij verklaard. precies te weten. wat voor consequenties dat had. voor het vliegen. Namelijk? Dat de dwarswind niet groter mocht zijn. dan vijf knopen. Een kilometertje of acht per uur. En de wind op dat moment. was door de verkeersleiding al gemeld. Tussen de 15 en 20 knopen. Dus veel te hard. Dus, alsof. dus dat hij niet kon landen? Hij had niet mogen landen. Dat heeft hij meteen op de dag zelf verklaard? Of de dag erna, we weten dat niet precies. Uh, de verklaring uh, is door de Portugese politie opgenomen en uh, is op Schiphol ondertekend op 29 december. Ja, waarom dat nou was, dat weet ik ook niet. Maar, maar... later is die verklaring, begrijp ik, veranderd of ingetrokken? Ja, er zijn meer verklaringen en daar is dus ja. iets aan veranderd. Maar dit was niet de enige verklaring waar iets aan veranderd is. Dus, uh, Ook van getuigen? Of? Um, ja, ik heb ze niet allemaal gelezen. Het zijn er ontzettend veel, dus mm -hmm. een groot pak papier. Maar we hebben onder andere gezien dat uh, de weerberichten ineens veranderd werden. Uh, men door zegt... wie? Door, door de Portugezen? Door... Ik, ik weet het niet. Ik zie alleen maar, ik probeer zo objectief mogelijk te blijven. Mm -hmm. Ik zie gewoon de getallen van, van de weerberichten staan. Um, de... Maar we weten toch wat voor weer het was in die, uh, op ja, die dag, neem ik aan. Ja, maar die waarnemingen die zijn wel eens wat, wat anders. De, de verkeersleider op, de, op zijn toren die de landingsklaring geeft... die leest het weer af, he, of de wind dan, de richting en, en sterkte van een display. En die heeft nog twintig knopen dwarswind aangegeven. Uh, maar nou blijkt ineens uh, enige tijd na het ongeval... dat die wind veranderd is. Curieus. Dat is, uh, en dat is vreemd. U zegt de wind was te hard op basis van die eerste verklaring om te landen. Wat, wat voor fouten zijn er nog meer gemaakt? Uh, de aanvliegbaan was niet helemaal juist. Uh, nou kan het zijn dat er een bui hing waar ze omheen wilden. Maar de verkeersleiding had tegen ze gezegd... u moet de naderingsprocedure volgen zoals die is gepubliceerd. En dat hebben ze niet gedaan, ze zijn eerder afgebroken. Maar hebben daarbij ook nog, en daar zijn we eigenlijk nog niet zo lang achter... een verkeerde instelling gedaan in een automatische piloot. Oh. En daardoor zijn ze veel te ver doorgevlogen op die baan... en hebben niet tijdig gecorrigeerd terug naar het juiste aanvliegpad. En dat alles leidde ertoe dat ze eigenlijk niet voor, recht voor de baan zijn geweest. En dat kunnen we ook afleiden uit de gegevens op de zwarte doos. Want daar staan precies alle koersgegevens op... Uh, alle bewegingen die het vliegtuig heeft gemaakt. Ook de roeruitslagen. Toch worden, de begrijp prans. ik, deze conclusies door Martin R... en de Raad van de Luchtvaart hier in Nederland niet ja. gedeeld. Ja, ik heb nog geen gesprek met ze gehad. Dat wil zeggen, vorig jaar wel een gesprek op het ministerie. Maar dat ging niet zozeer over mijn onderzoek. Maar het is wel een feit dat men dit niet prettig vindt natuurlijk. Nee, en de officiële verklaring luidt in ieder geval heel anders. Die is anders. Hoe kan dat als dat blijkt uit die zwarte doos, dat wat u zegt, klopt? Ja, hoe dat kan. Ik vraag me af of de onderzoekers van die tijd wel echt objectief waren. Want als ik het kan vinden in de gegevens... En dan welke dan... onderzoekers doelt u dan op? Want het is door de Portugese onderzocht, maar ook door de ja, Raad van de Luchtvaart hier. Er waren dus deelnemers vanuit Nederland. Als een ongeval in het buitenland gebeurt... dan worden altijd onderzoekers uitgenodigd van het land van herkomst van het vliegtuig. Uh -huh. Dus er zijn Nederlanders naartoe gegaan en die hebben daarmee meegewerkt. Frits, jij hebt, ik zei het ook heel lang, je op deze zaak geworpen. Ja, Enig Henk... idee waarom die uh, ja, ik reden heb... van, het, van het ongeval... Hè, zoals meneer ja, Hollings, ja. die vertelt, niet gedeeld wordt... door Martin Air en de Raad van de Luchtvaart. Nou, we hebben wel... Henk en ik zijn uh, kort na die ramp zijn wij getipt door iemand. En Henk, ik belde Henk meteen... toen ik nog het algemiddag in de bus zag liggen. Ik zei, god Henk... Is het wat België? Vroeg ik ze, nou lees het algemeen dagblad even. De ramp bij Faro wordt heropend, het onderzoek. Wij zijn daar zeker drie maanden tot een half jaar mee bezig geweest. En dan krijg je trial by media, we konden het niet rondkrijgen. Wij kregen de tip, het toestel had nooit op Faro mogen landen. Heeft ook het advies gekregen van de luchtleiding van Faro: land niet bij ons. Maar je kan 150 kilometer verder zijn vliegveld. Zelfs naar een militair vliegveld mochten ze uitweken. Maar de gezagvoerder of piloot eiste dat die wel op Faro landde. Tegen de adviezen in van de luchtvaartleiding in Portugal. Wat was, zei die tipgever nou tegen ons? Er was een geheime lading aan boord van het martinair toestel. Die moest alleen op Faro aankomen... want daar stond een toestel of iets anders te wachten... om die lading over te nemen. En dat mocht onder geen voorwaarden onder ogen van anderen komen. Dat moest op Faro aankomen. En wat voor lading zou dat zijn? Het zou een militaire lading zijn. Ik weet ook niet precies wat. Voor wie? Het zou een lading zijn voor Israël. Uh, maar wat het precies is, weet ik niet. Ik bedoel, het, is nu, het is net of ik een uh, soort fantasieverhaal vertel, maar het is echt geen fantasieverhaal. Want jij hebt ook geprobeerd de gezagvoerder en de ja, piloot Ja, nee, achter. we hebben de gezagvoerder en de piloot geprobeerd achterhalen. De piloot is plotseling van de aardbodem verdwenen. Die was, of het was een schot, of hij is in Schotland verdwenen. Hij was niet te traceren. Uh, de gezagvoerder was ook niet meer te traceren. Heeft u die ooit gevonden, meneer Horlings? Nee, nee ik heb niet met ze gesproken. Nee. Herkent u het verhaal van Frits? Um... Ja, we hebben natuurlijk in het afgelopen jaar... vorig jaar is de eerste versie van, van mijn rapportje uitgekomen. En daarna hebben we nogal wat reacties gehad uh, gekregen van, van mensen. Uh, niet zozeer over een eventueel geheim uh, transport of zo. Ja, er moet ook een oorzaak maar... zijn, een aanleiding zijn... om ja. toch die landing door ja. te zetten. Ja. Ja. En dat was die, wat die door ons zei. Uh, Martiner had er alle belang bij dat de toestel op Faro zal landen. En de Portugezen uh, hebben gezegd, je kan hier niet landen. Het was ook... Het is, het vliegwad is daarna gemoderniseerd. Dat, dat, dat deelt u begrijp ik nu, Horlings. Dat de Portugezen ja, zeiden ja, van. Wat, wat natuurlijk uh, wel bijzonder is, dat uh, tien minuten voordat deze, deze tien landen er een uh, Boeing van uh, Boeing 767 van Martener is geland, die stond net op de grond. Dus ja, die kon het wel. Maar nou weet ik dat Boeing vliegtuigen wat meer flexibel zijn bij het landen met harde wind. Ja, want hier ging het om een wat was het een DC-10, DC ja. ja. Dus met een Boeing die, die mag zelfs uh, iedereen die zeilt, die weet dat als je onder dwarswind, grote wind uh, moet mm -hmm. varen naar een bepaald punt, dan moet je een voorhoudhoek aanhouden. Ja. Maar want u en dat, zei, daarmee u... mag je een Boeing mag daarmee landen, nou, okay. maar een DC-10. U zei net, ik heb daarna nog met, met mensen gesproken na de publicatie van mijn onderzoek. Ja. Uh, u hoorde niet van die geheime lading, maar wel nou, andere dingen. Ik heb voor, van de week, hebben we hebben natuurlijk ook weer gesprekken gehad met mensen. Toen hoorde ik wel iemand zeggen van, ja, op, voor onze voeten op de grond... toen we net uit het vliegtuig waren, horen we allemaal van die sissende pufjes. En dat hoorde daar niet thuis. Dus, maar wat waar zou dat op duiden? Nou ja, dat zou toch kunnen duiden dat daar. Maar dat ja, was niet zo geks. Dat zijn vliegtuig had wat geheim gehouden. Ik weet niet of je het ook weet. Over de, de Portugese luchtvaartautoriteiten waren het niet eens met de onderzoekconclusies van de Nederlandse luchtvaartautoriteiten. Ah. Ah. En toen wij. We hebben contact gehad met die Portugezen. Dat was natuurlijk niet zo makkelijk, dat ging wel in het gebroken Engels. We zouden afreizen naar Portugal, Henk en ik. En plotseling kregen we geen contact meer. En die Portugezen weigerden met ons verder te praten. Uh, we moesten maar bij de Nederlandse luchtvaartautoriteiten zijn. Maar ik weet 100% zeker dat de Portugese luchtvaartautoriteiten... de conclusie van de Nederlandse niet luchtvaartautoriteiten deelden. niet deelden. Meneer Honings, hè? Als, als, als uw versie, hè, zoals u zegt dat het gegaan is... Als die, als die die blijkt, put uit mijn geheugen. Nee, nee, nee, nee, dat dat is, het, is helemaal juist wat uh, Frits zegt. Ik heb u in mijn, onderschrijft. In dat. mijn analyse heb ik een uh, vergelijkingstabel achterin opgenomen... met wat de Portugezen hebben gezegd, wat in het eindrapport staat... en wat de commentaar was van de Raad voor de Luchtvaart. Uh, de Raad voor de Luchtvaart die wilde inderdaad een aantal is geschrapt zien. En die wilde andere tekst voor in de plaats zetten. En dat, ja, dat vind ik kwalijk. Dat, is, dat doe je niet. Uh, Als uw versie blijft volgen, dus wat, wat voor gevolgen uh, heeft dat... voor de slachtoffers uh, en de nabestaanden? Uh, ja, wat voor gevolgen heeft dat? Uh, waar de nabestaanden in principe op uit waren... was een excuus van de maatschappij. Als Martiner had gezegd... er is een fout gemaakt... onze oprechte excuses dan voor... dan hadden we nu niet in deze situatie gezeten... Daar en gaat het vooral om. Ja, daar gaat het om. Men wil want gewoon want ze spusen. hebben al een schadevergoeding gehad, hè? Een aantal mensen hebben een schadevergoeding gehad. Ja, het was uh, kruimelwerk, het was niet veel. Mm -hmm. Maar... Maar mocht u gelijk blijven hebben... te hebben, dan wordt die zaak wel weer opnieuw Ja, dat kan uh, ik niet geoffend. voorzien. Dat moeten we met de advocaten dan bespreken. Goed. Maar uh, het werkt okay. niet. Ja, ik wil nog één keer ding zeggen. Wat ik doe nu dus trial by media. En dat is, gaat hevig ter discussie. En ik begin zo langzamerhand toch een beetje voorstander te worden... voor trial by media. Als je echt iets onderzocht ja. hebt... en je kan het toch niet 100% bewijzen, moet je dan wel of niet schrijven? Wij besloten om het niet te schrijven. Het heeft Henk en mij altijd gefrustreerd dat we dit niet rond hebben Dat was dit een krijgen. kleine plotseling... bijdrage om jouw frustratie op te heffen. Nee, vindt. maar dat plotseling de bewijzen verdwenen. Okay. En dat is in, voor een journalist is dat heel moeilijk... want je, komt, je hebt geen onderzoekmethodes zoals de politie... We en gaan doen. zien of door onderzoek van meneer Hollings... of wie dan ook, ja, jouw uh, bevindingen ook. toen bevestigd worden. Zodra ik Tommy Wiering ga... Nu eerst gaan we naar Fabiana Dammers luisteren, muziek.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 And I gotta stop, he says, you've got to start everything you want, you got dreams in your head and, and the man, man in your bed. bed, it's never enough, I know I can stay, moving on, moving around, feeling so, feeling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 Fabianne Dammers, Roundabout Town. Vind je het mooie muziek? Laat het ons even weten uh, op onze Facebookpagina van Vrijdagmiddag Live. Uh, misschien ook waarom je het mooi vindt. Dan kun je namelijk een gesigneerde cd van Fabianne Dammers winnen. Ja, de gastrecescent. Schrijver Tommy Wieringa. Ja. Welkom nogmaals, uh, Tommy. Je nieuwste boek, Dit Zijn De Namen, is acht weken uit nu inmiddels. Ja, acht. Wordt ook alweer een bestseller, geloof ik. Ik weet niet waar die grens ligt, maar het gaat wel heel goed. Hoeveel zijn er verkocht nu? Uh, bijna 60.000. Ja. En uh, ja, het is ook niet een ja, licht verhaal? Nee, bedoel... dat, dat, ik ben me enorm verheugd over, uh, over het niveau van het publiek. Ja, we doen daar wel eens lullig over en dat het allemaal. De wereld draait de op door dat moet zijn. Ja. En, maar nee, hoor, er is een enorme ernst onder de mensen. En uh, ze smaken dit boek toch ook. En dat, ja, dat stemt me toch een beetje optimistisch. Dat wilde ik maar zeggen voor iedereen die zich zorgen maakt... over ontlezingen en andere zaken. Uh, nou, Gefeliciteerd daarmee. Dank. En jij bent uh, vandaag gastrecensent. Je bent naar een film gegaan. Voor ons de Broken Circle Breakdown. Een Vlaamse film van de regisseur Felix van Groeningen. En je bezocht de fototentoonstelling van Viviane Sassen... In een oude fashion, zullen we met de film beginnen? Dat is goed. Ja. Kun je kort het verhaal weergeven? Uh, het is eigenlijk een, een verpletterend eenvoudig verhaal. Man, vrouw, liefde, kind. Kind dood. En dan begint het eigenlijk pas. Wat gebeurt er daarna? Wat gebeurt er als een man en een vrouw met zoiets worden geconfronteerd? En dat is voor mij het wezen van de film, wat er, wat er in de tweede helft gebeurt. Want wat was de vraag? Wat is de. Ja, hoe moet je leven met zo'n verlies? Uh, ik heb een paar jaar geleden voordat ik zelf kinderen kreeg... het boek Schaduwkind gelezen van uh, Frans Tomese. Ja. Dat kon ik toen nog lezen, want toen had ik geen kinderen. Maar nu zou ik dat niet meer kunnen. En, en dat is ook zo'n prachtig verhaal over wat er gebeurt daarna. En Dat, is, dat, is, dat beschrijft in fragmenten hoe, hoe die mensen weer langzaam naar het leven terugkeren. En deze film, The Broken, Broken Circle Breakdown, laat zien... dat een van hen, de vrouw, niet meer naar het leven terugkeert... maar uh, uiteindelijk er zelf een einde aan maakt. Maar je kon de film wel zien? Ach man, het was verschrikkelijk. Ik heb, ik heb hem door een vloers van tranen moeten bekijken. Maar toch nog geprobeerd analytisch te blijven. <lacht> ik las dat er zelfs mensen ook tijdens de film weglopen, Niet omdat ze hem slecht vinden, maar inderdaad om, omdat ze het bijna niet aan kunnen. Ja, ik zat, ik zat in een bijna lege zaal in Criterion, maar liep één man weg. Hm, begreep je dat? Ik heb zijn gezicht niet kunnen zien, hm. maar ik denk het wel, ja. Ja. Man. Uh, een man liep weg. Ja, nou, maar natuurlijk, mannen zijn net, zo, zijn net zozeer aangedaan door, door het verlies van, van, van zoiets. Dat is natuurlijk. F... En mannen zijn ook hormonaal geregeerd als ze kinderen krijgen. Tenminste, ik ben nog steeds een, een, een natte lab. Nog steeds met de kinderen ja. gelijk. Ja. Ja. Ja. Maar dit zegt ook iets over de kracht van de film, neem ik aan. Nou ja, het is, het is, het is natuurlijk een, een, een heel gevaarlijk verhaal wat er wordt verteld. Want de dood van een kind, ja, je moet. Je moet er toch enorm mee oppassen, want er liggen heel veel gevaren op de loer. Dat het gewoon te, te, te larmoyant is sentimenteel of? larmoyant, ja. uh, op, op, op, op tranen gespeeld. Maar ook al is dat allemaal waar... Hij, hij, deze, deze regisseur, Felix van Groeningen, die ook de helaasheid der dingen ja. heeft verfilmd... Uh, die om te klippen, toch heel knap, hoor. Ik begrijp dat aan jou... Verhaal, het verhaal was een klein kind, begrijp ik. Ja, begin. het is een kind van zes en, ja, ja. en, en, en zij, krijgt, zij krijgt kanker. En het moment... Ja, Ik heb pas geleden bij zo'n consultatiebureau gezeten... en toen kreeg mijn dochter ook zo'n spuit. En je wilt die, die toen viel jij al bijna flauw. Ja, nee, maar je wilt die arts over zijn kop slaan. Ben je bedonderd om, om mijn, mijn kind pijn te doen. Ja, gek. Maar daar gaat er dus een hele grote spuit in, dat kleine meisje. Het is Laat afschuwelijk, afschuwelijk. Ja. afschuwelijk ja. Mooie film, begrijp ik. Uh, een beeldschone film en ook een, een, een, in zekere zin een muziekfilm. Want Bluegrass speelt er een hele grote rol in. Zij is zangeres hè? in Zij een beetje van hem. Zij is zangeres en de man, uh, gespeeld door uh, Johan Heldenberg. Een prachtige acteur met een grote uh, Wildwestbaard. Een hele ontroerende man, groot, onhandig. Uh, en wat me erg voor, een in, voor hem innam, hij last. Ik hou van lassende mannen. Hij last? Hij last, ja. een lasser, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Daar hou jij van. Ja, ik vind dat altijd iets prachtigs. Speedboten, las en zo. Ja, ja, ja. Voordat we er niet toe komen, even naar de fototentoonstelling. Viviane Sassen. Jij kent haar goed, begrijp ik? Ja, heel goed. Zij is een vriendin van jou? Ja, nee, we zijn al... Uh, Zij is nu, uh, denk ik, zo tegen de 40, En We zijn al vanaf... Uh, ik ken haar al vanaf de negentiende, ja. Oké, okay, dus je vindt het sowieso een prachtige uh, fototentoonstelling? Dus? Um, nee, niet sowieso. Ik heb, ik heb echt... Goed gekeken en uh, ook al is dat niet makkelijk. Het was op de première of de, Hoe noem je dat? Op de, de opening. De opening ja. Ja. En uh, daar, uh, daar lopen zoveel bijzondere mensen rond dat de aandacht voor het werk af en toe. <laughs> moeilijk was, <laughs> ja. Het ja. werd afgeleid. Maar want zij fotografeert heel veel. Hè? Zij, ja. zij doet uh, kunstfotografie, maar ook. Dit is specifiek haar modefotografie. Hè? Dit is alleen maar haar modefotografie. En wat vond je van de, de tentoonstelling? De, de, de, de, het heet In and Out of Fashion, het ja. is een huis Marseille in Amsterdam. en uh, Ik ken haar autonome werk heel goed. Uh, voor op mijn boeken staat ook meestal een foto van, van Vivian Sassen. Uh, ik hou heel erg van, van het werk dat ze maakt in Afrika. En dit, dit kende ik minder goed, maar... Het is niet het klassieke werk dus van een dame met een mooi jasje. Nee, en... nee, nee, het is veel slordiger en dat is heel plezierig om te zien. Het is niet overgestileerd en het is fantastisch gemaakt, maar een beetje... Ja, Soms zie je alleen soort, maar een soort, stukje ja, been of zo. Een soort slordige god die je met fragmenten confronteert. Het is heel bijzonder gedaan. en Het, het is getuigd van een zekere dapperheid. Ik zie je ziet nog één keer uit, een slordige god met <laughs> fragmenten. Nou ja, god, ja, dat is, ik, ik zit hier ook maar. Zij is de god van, de, van haar <laughs> eigen fotografie nou in Ja, ieder Het ja, ja. is fantastisch werk, maar tegelijkertijd... ze probeert zelf een soort scheiding uh, aan te brengen... tussen het autonome werk en uh, het modewerk. Maar uh, die, die scheiding is kunstmatig. Want het is je, allebei kunst... Je ziet, je ziet het, ik zou... Ik zou de helft van zeker aan de muur willen hebben. De, de, de film draait natuurlijk in de bioscopen. De tentoonstelling die is te zien. Is even, in, even kijken, waar was het ook weer? Huis Marseille in Amsterdam. Ja. Tot 15 maart volgend jaar, voor iedereen die dat wil. Waar zou jij zelf mensen vooral uh, ja, voor aanraden? De film of de Dat Die vraag kun je me niet stellen. Nee, nee, nee. Waar ben je het meest nieuwsgierig naar geraakt, Frits? Nou, de fotodoos heb ik wat gezien in kranten. De film ben ik het meest nieuwsgierig naar... Harry uh... Horlings? Ja, ik... En nu kun je nog één keer de naam van de film noemen. De uh, Broken Circle Breakdown heet de film. En bij het werk van Vivian Sassen zie je dus in de kelder, in het archief... zie je dus hoe het werk tot stand is gekomen. Dan zie je alle dummies. En ik ben verliefd op haar geworden ooit vanwege die dummies. Hm. Omdat ze namelijk haar werk eerst uittekent... en erbij schrijft wat de associaties zijn. Dus je kijkt eigenlijk in een soort droomfabriek. Dus nu wil Harry H Horlings ook naar de foto's nemen gaan. Ja, ja, ik ga misschien wel kijken. Hoewel de film of zelf niet, zou ik misschien wel wat confronterend vinden... Uh, ik heb geen kind verloren aan kanker, maar mijn vrouw is overleden aan kanker. zeven jaar geleden. Dan dus, dan ja, het misschien ik denk dat het dat, uh, dat dat niet goed is voor mij om daar naartoe te gaan. Ik dank Tommy Wieringa voor de recensie. En ik dank uh, Frits Barend en Harry Hollings ja. voor hun verhaal over Varo. De rubriek over filmen met geweld. Ook deze week werd het nog eens benadrukt. Pak geweld tegen hulpverleners bij de jaarwisseling hard aan. Daar gaan we over praten met Helco Nachtblazer. In het dagelijks leven machinist van goederentreinen... maar no. inmiddels verdiept no. hij zich meer en meer in het vastleggen van onrecht. No. En u bent zich nu helemaal aan het voorbereiden op Oudjaarsnacht. Ja, klopt. Inderdaad, dus ik ben een uitvinder... en ik richt nu al mijn pijlen op Oudjaarsnacht. Ach, wat leuk gevonden. Uh. Sorry? Pijlen richten met oud en nieuw. Ja. Oh, ja. Ja, ja. ook ja. aan tafel zou nu aanschuiven minister van Veiligheid en Justitie... Ivo Opstelten. Die ja. vorige week ook bij ons te gast. Maar die is nog door een onbekende reden verlaat. Nou, oh. dan praten we gewoon met z'n tweeën oh, verder. Oh, ja, nou vind ik jammer dat meneer Opstelten er niet is. Want ik heb allerlei fantastische ideeën en plannen... om uh, door te nemen met hem. Dus, uh, een van uw plannen heeft te maken met de jaarwisseling, vertel. Ja, nou wij uh, als bevolking worden er uh, dus steeds meer opgeroepen... om waakzaam te zijn... Um, bij oud en nieuw. En wanneer is nodig filmpjes te maken van misstanden. Dus ik heb uitgevonden de camerahelm. De camerahelm? Wat is yes. dat precies? Eh, nou, daar zit eh, nog een pak bij met geluidselektronen erop bevestigd. dat via de coaxiale geluidskabels leidt naar een tapedek. En eh, dat is dus allemaal om het geluid op te nemen. Maar het geluidspak en de camerahelm zijn één. En ik ben nog op zoek naar een naam. Eh, Zelf dacht ik aan uh, Notus Suit. Of eh, dus ik neem je waar in dit pak. Of waar neem pak als het ware. U filmt en de, neemt dus geluid op met dit pak, ja. overal waar u maar loopt. Klopt. Ja, of misschien euh, wel recordsuit, weet u wel. Euh, ben ik ook een beetje euh, internationaal. Ja, denk, u heeft een recordsuit, een noticeuit uh, bij u. Ik ja. zou zeggen, show het oh, ons. U wilt dat je het aantrekt. Ja, natuurlijk, geef ons alles. Nou, meneer Nachtblazen trekt op dit moment zijn eigen ontworpen u filmpak aan. Uh, ja. Het is een overal met aan de voorkant ja. middels klustape uh, bevestigd, een witte bouwhelm. Twee zangmicrofoons en inmiddels wordt die helm ook opgezet. Er zitten twee camera's aan en twee autospiegels. Ja, zo, dit is hem dus! Ja, nou, met alle respect, meneer Lachblazer... maar dit is wel een heel provisorisch pak. Ja, dat klopt. Ja, dat is nog een, een prototyping. Nee, nee, neemt u het nu al op? Uh, nog niet. Daarvoor zal eerst die generator daar in de hoek... moeten worden opgestart. Ja, ja. Dus, nou, dus... het is wel ingewikkeld allemaal, hoor. Ja, nou, u ziet hier dus een helm. Hè, twee stuks eigenlijk. Achter en voor, zodat uh, alles wat achter mij gebeurt. Dus uh, wat ik niet direct kan zien, ook wordt uh, waargenomen door het pak. Nou, right? dan heeft u vast gezien wie er zojuist binnen is nee, gekomen. Ja, daarvoor er, uh, zal ik dus eerst in de eerste instantie de banden terug moeten kijken. Thuis heb ik een hele mooie montage set. Uh, excuses uh, voor uh, mijn uh, late komst. Oh. Maar uh, die, uh, ik uh, was uh, een dievecht. Uh, maar goed, dat bleek de uh, rechtmatige. Uh, enfin. Uh, uh, welkom meneer Opstelte. Ah, ja, dank u wel. En wie is dit? Ah, meneer Opstelte, ik ben Nico Nachtblazer. Hij komt er en in het speciaal van Oudjaarsnacht dit moveshoot voor uw uh, ministerie ontwikkelt. Nou, dat dus... lijkt me een uh, volstrekt uh, ridicule. pak. Nou, ik zit nog aan uh, te denken, om zonnecellen hier aan de voorkant is. Dus, uh, uh, ja, als op... elke normale ja. Nederlander op zijn uh, mobieltje ja. uh, de opnames maakt. dan zijn we van een hoop problemen af. en kunnen we direct alles en iedereen drie keer zo zwaar straffen klaar. Het af... meedenken van de heer Nachtblazer. Ik te waarderen, ja, toch? ik, ik moet uitvinden. Ik, vind al een ik herhaal als elke normale nederlander. Ja, duidelijk, duidelijk. Het wordt niks met uw pak, meneer Nachtblazer. Ben ik bang, de tijd is om, helaas. Ik kan niet nee, vaak genoeg uh, benadrukken hoe belangrijk uh, het is om alles te filmen. Ook mooie dames mogen worden gefilmd... en die opnames uh, kunnen worden ingeleverd bij het uh, ministerie onder ja, uh, meneer Opstelten, we gaan afronden... Doorgaans gaat het om qua jongens, maar er zijn ook heel veel stoute meisjes ja, die ik helemaal. Meneer, meneer. Die kies doen uit. Bedankt, Marje Luif Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman het NOS Journaal nu Gert Kluk: Radio 1. Het NOS Journaal, de Europees president van Rompuy heeft president Poetin gevraagd de burgers in Rusland meer democratische rechten te geven. Van Rompuy zei dat aan het begin van een topconferentie tussen de Europese Unie en Rusland. Van Rompuy wees Poetin op de verplichting die voortvloeit uit het lidmaatschap van de Raad van Europa... en de Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling in Europa. Een vuurwerk heeft de Black Cobra van de markt gehaald... om verwarring met de illegale versie te voorkomen. Het vuurwerk heeft nagenoeg dezelfde naam als een zware knaller die illegaal wordt verhandeld...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 Volgens een van de vergelijkingssites is een doorsnee huishouden volgend jaar gemiddeld 107 euro meer kwijt aan gas en licht. Dit zijn de hoofdpunten. AMB Verkeersinformatie. De spits op vrijdagmiddag begint altijd vroeg. Dat is ook nu het geval. Er staan al 15 files in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland. Moeten worden opgelet, want er komt plaatselijk dichte mist voor. En op de A4 richting Amsterdam zijn er twee rijstroken dicht. Bij Schiphol door een spoedreparatie er staat 4 kilometer file. Autobrand op de A7 vanuit Zaandam naar Horen. Tussen Purmerend Noord en Avenhoorn ook 4 kilometer file. Hier is de ook dicht. En een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem in de richting van de Duitse grens. Tussen Arnhem Noord en Westervoort 3 kilometer. reis linkerrijstrook is dicht. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort is het al langzaam rijden. En ook de A28, maar dan vanuit Zwolle naar Hogeveen. Tussen Zwolle Noord en nieuw 3 drie kilometer door een ongeluk. De rechterreishok is dicht. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mon. En Goedemiddag en welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hij is beroepsdenker, CDA-prominent, oud-minister volksgezondheid. Hij houdt zich nog steeds met de zorg bezig. Nu als hoogleraar aan de Vrije Universiteit... en als managementconsultant bij Boes Company. Mijn gast van vandaag, Abklink. Welkom. Dank u wel. Eh, Zullen we met de actualiteit beginnen? Want ja, Maxime Verhagen geeft een interview aan in de Volkskrant... en die zegt daarin met zoveel woorden dat de gedoogregering regering met de PVV... mogelijk werd ja, eigenlijk door uw vertrek en door de dissidenten die het niet tegen hebben gehouden. Nou, Even voor de dissidenten sprekend, althans Althopian en Kathleen Ferrier. Die hebben, voor zover ik goed geïnformeerd ben, in de fractie tegengestemd en ook in het congres tegengestemd. Dus ik kan het moeilijk volhouden dat zij die gedoogregering wilden. Verrier ja, was ook wat... heel boos, was ook op deze zender te horen. Die vond het onterecht dat de Zwarte Piet haar kant op werd geschoven. Nou, voor zover bedoeld is te zeggen het komt door jullie... is dat inderdaad wel onterecht. Ja, maar het is wel door uw vertrek mogelijk geworden... überhaupt dat die gedoogregering er kwam, toch? Want ze hadden maar een meerderheid van één. Ja, dat zal dat, dat, dat de geschiedschrijving leren. Dat is wel meer gebeurd, denk ik, in die periode dan... Um dan wellicht ik ook weet, um, in, laat ik het anders zeggen... die avond, want daar doe ik eigenlijk op... Um, van de vrijdag dat Geert Wilders zei, ik ga me stoppen... Uh, zag je al heel duidelijk dat uh, in de persoon van de heer Wiegel en de heer Hillen... Uh, dat er direct een poging ondernomen werd om, om een doorstart te maken. En mijn gevoel was, dat gaat absoluut gebeuren. Dan komen we weer in diezelfde spiraal als de als week. Als u was gebleven, zegt u, dan was ja. die gedoogreging er ook gekomen? Ja, zeker. En dan was, had ik in de Kamer gezeten. En dan ik was eigenlijk bang. En natuurlijk weet je nooit helemaal zeker in hoeverre dat er gaat gebeuren. Waar ik bevreesd voor was, is dat er een iets andere variant... van een gedoogconstructie zou komen. VVD en CDA onderhandelen verder. En vervolgens gaat de PVV het gedogen, in de klassieke zin van het woord. En dan is er ook... Ja, dan uh, verliest het een beetje zijn formele structuur hè, van een mm. coalitie, Maar materieel hou je hetzelfde. Ja, Vraag gezegd in dat interview ook dat hij ook toen al heel veel moeite had... Hè, met de ideeën van de PVV. Maar dat hij verbaasd is achteraf over het feit... dat het als één regering werd gezien. En niet dat de PVV geen deel uitmaakte van de regering. Ja, maar dat vind ik een beetje verbazingwekkend. Kijk, je gaat samen regeren. Er werd ook samen beleid gemaakt. Je ging samen coalitie um, um, overeenkomst sluiten. Uh, en daar zitten natuurlijk ook de PVV-ideeën in. Dus je kunt het heel moeilijk volhouden dat er als het ware een minderheidskabinet was... zonder de inbreng van de PVV. Natuurlijk was het een gedoog... ik vind trouwens dat u het goede woord gebruikte... gedoogregering. Maar goed, het is allemaal verleden tijd. En uh, het is nakaarten. Ja, nee, nou ja, goed. U, u hebt dus wel... U hebt, u hebt dit voorspeld. Hè? Uh, de PVV zou, zoals u zei... voluit op het orgel gaan. Uh, dat is ook gebeurd. Bovendien... Uh, heeft vooral de cda achterban dat niet... Uh, in dank afgenomen. En die regering... is voor gevallen. Kortom... U bent volledig uh, in, in het gelijkgesteld achteraf. Nou, wat ik bang voor was. Uh, en ik, ik vrees dat dat inderdaad ook waarheid geworden is. Is dat. Um, wel je beleid dat je ook voert, uh, dat voortdurend. Mee kleurt het feit dat de PVV daar ook mede aan de stuur zit. Uh, en neem maar even Gert neer, zoals hij naar Europa ging... dat was toch de gedachte bij de Europeanen hè, en bij de collega's... van wie spreekt hij nou? Is dit nou bedoeld met het oogmerk om vreemde dingen tegen te houden? Of is het nou bedoeld uh, uit, uit nou ja, zeg maar nobele motieven? Ja. We moeten asiel en dergelijke Het de is houden. allemaal gebeurd. Maar heeft Verhagen, want hij zegt dit nu in de Volkshand... dat ooit tegenover u erkend, Ab, je had gelijk... Nou, we hebben daarna niet veel meer gesproken. Waar ik bang voor was, is... ik kom straks in de fractie en dan moet ik dat mede gaan dragen. En dan sta je telkens weer voor de vraag... ga ik het nu al dan niet tolereren? Het kabinet laten vallen of niet? Alleen door mij of door andere dissidenten. Nou, ik, mijn stellige overtuiging was er voor een heiloze weg. Dan maar direct gewoon zeggen, ik doe dit niet. Bent u nog lid van het CDA? Ik ben nog wel lid van het CDA. Uw vrouw niet, hè? Mijn vrouw niet, nee. Want zij vertelde ooit in een interview met ESTA... dat er uh, intimiderend met u is omgegaan. Um, dat weet ik eigenlijk niet eens of ze dat gezegd heeft. Ja, dat heeft ze gezegd. Intimiderend, ach, Wat zou ze daarmee bedoeld dan hebben? Dan is er ook intimiderend omgegaan met Catherine Ferrier en Ad, en Ad Coppian. Um, er lag natuurlijk, en dat begrijp ik ook wel weer... een enorme druk van diegenen die de kabinet wel zagen zitten... die waren in de meerderheid en stelden natuurlijk ook met zoveel woorden... wie zijn jullie om te verhinderen dat dit kabinet er komt? Er is nooit gedreigd met schorsing? Ja, zeker wel. Um, dus, maar dat heeft Henk Bleker ook erkend... dat wij op een geloof, woensdagmorgen uh, bij het dagelijks bestuur langs moesten komen... met de mededeling, uh, jullie worden geschorst als lid van het CDA... en daarmee dus ook eigenlijk uit de fractie. Dan is er toch wel sprake van intimidatie. Uh, als mijn vrouw dat bedoeld heeft, dan kun je dat als intimidatie opvatten. Ja. Goed. We gaan het zo direct hebben over de zorg. Hoe je daar kunt bezuinigen en toch betere zorg kunt leveren. Maar eerst het Google-lied van Susanne Matthijsen. Ding, klank, klank, klank, klank, klank. Woe. Woe. Woe. Abraham klink, oeh, vrijdagmiddag live. Abraham klink wordt geboren in een snackbar op Goeree. Tweelingbroer Hubert De jonge ouders Hebben het niet breed Nee, de klinkjes van Goeree Altijd aan het werk Aan de delta werken En in het frituurvet En op zondag twee keer naar de kerk Wij danken God Voor deze dijk van een kroket Yeah Knapperig en warm In the middle of nowhere Dus ab en huip hoefden niet in die we gingen beide aan de slag als onderwijzers. Een competitie, wie is er hier het kiest? Van Goeree naar de stad Rotterdam. Meisjes in broeken en jongens met lang haar. Maar Ab, hij laat zich niet verleiden. Lees s nachts Dostojevski en Kierkegaard. Klink promoveert met kameraad Jan Peter aan het instituut van het CDA. Klink wordt gezien als zijn co-piloot. Hij schrijft zijn overwinningscampagne daarna. Als minister van Volksgezondheid verbiedt hij alles waar wij van genieten. Geen barro's meer en rood in het café, verleden tijd. En op zijn campagneposters geen blote frieten. En no happy hours voor tijdens de onderhandelingen met het PVV. Hij schrijft een brief aan Maxime, die lauwe kroket. En de rest is history. Holle vaten klinken het hardst. Maar clevere klinkjes werken het hardst. Op klink, fijn dat je aan bent komen zetten. Men bakt hier, by the way, uitstekende kroketten. Oeh. Stanne Mathijs, Vera K, Milou van Bodegaven. over Ab Klink. Ik vraag dan altijd, klopte het ook allemaal wat ze zongen? Nou, het meeste wel. Ja, wat was het belangrijkste wat niet klopte? Nou, je kon erin horen dat ik het happy hour zou willen verbieden, maar no way. Ik vond dat eerder gezegd, als je voor een, pil, een, een euro een pilsje kon kopen, vond ik eigenlijk wel prima. Ja, Susanne juicht. Ja. ja, want dat blijft wel een beetje aan u, aan u plakken, toch? Dat, ja. dat, dat weet je, dat, ja, de, man die, de moralist, hè, die, de betuttelaar, et cetera, ondanks het feit dat u zegt dat klopt helemaal niet. Nee, dat vond ik eerlijk gezegd wel het ergste toen ik minister werd. Er stond natuurlijk in het regeerakkoord dat er een rookverbod moest komen. Dat moest ik gaan uitvoeren. En ik had eerlijk gezegd mijn leven al niet over nagedacht over een rookverbod. Maar ja, het moest wel. Het is voorgoed aan uw naam gekoppeld. Ja, ja. Zo gaat maar er was ook iets leven. met een affiche met een vrouw in een BH. Uh... Ja, dat was de ChristenUnie, maar dat werd snel aan mij verbonden. Zo ja, van, ja, ja want er was een campagne, zijn, campagne en dan... voor orgaandonoren. Was dat. En... Oh, dat ja. ja. Toch? Ja, maar dat was eigenlijk wel heel vervelend. Ik zat natuurlijk in de Eerste Kamer en daar hadden we over orgaandonatie gesproken. Ja. En er was een motie, geloof ik wel iets dergelijks aangenomen in de Kamer... dat er terughoudend omgegaan moest worden met uh, het werven van donoren. Mm -hmm. En ik werd minister en ik kreeg direct die campagne, althans de voorstel daarvoor... met de vraag, ben je daarvoor of weet je dit of weet je dat niet... En ik, ja, dat was een dilemma. Dus ze hebben maar gezegd, nou doe maar niet. En maar, achteraf vind ik dat tof, nog steeds van de juiste keuze. Toch wel? Nou, dat was ja, helemaal niks. Dat was een vrouw met gewoon een BH. En er stond op haar buik zoiets ja, van, uh, word donor. Weet je, al ze heel Rotterdam en Amsterdam vol. Hè. Het maakt me niet uit. Maar rondom orgaandonatie vond ik het te veel. Vond u niet kunnen? Uh, ja, ja, ja. ja. Nou ja, daar komt natuurlijk toch dat ja. imago een beetje vandaan. Ja, dan. ja, dat, ja. Uh, dat zei dat maar zo. Ja, terwijl ja. u wel vindt, begrijp ik dat ja, de overheid geen moraal... en de kerk geen religie op moet leggen. Hè? Ja, nee, dat, dat vind ik echt, ja. Ik vind de overheid moet juist, en daarom verbaasde het me zo... Uh, toen ik minister werd, dat dat predicaat direct aan mij gekoppeld werd. Ik snap het natuurlijk wel, maar ik ben inderdaad vrij liberaal in dat opzicht. Ja, ja. De overheid moet zich niet al te veel met onze persoonlijke keuzes bemoeien. Misschien een voorgedeel, omdat u, u komt uit een gezin van een gereformeerde bonders. Hè? Dat is ja. een omgeving uh, van geen tv kijken, donderpreken in de kerk, eh, toch? Ja. Dat ik heb dingen. het allemaal meegemaakt, ja. ja. Ja. Dat mensen daarom dachten, ja, daar heb je hem. Ja, nou, ik denk het wel, in zekere zin. Maar uh, was dat Christen... bij u thuis niet zo dan? Ik had een buitengewoon milde vader, uh, die uh, ook wel to die erg tolerant was. En één ding uh, stond bij ons buiten kijf. Uh, mensen zijn allemaal gelijk. En in de tweede plaats, religie en moraal, die moeten van binnen uitkomen. En als ze niet van binnen uitkomen, heb je er niet zo geweldig veel aan. En dan opleggen al helemaal niet. En ook een scheiding tussen kerk en staat? Daarom ook een scheiding tussen kerk en staat. Zou u lid kunnen worden van een niet-christelijke partij? Ja, dat zou ik wel kunnen. Kijk aan. Maar ja. volgens mij toch nog het CDA. Ja, toch nog het CDA. Ja. Maar dat zou niet een belemmering zijn als dat een goede partij was. Zeker niet. De zorg, gaan we het over hebben. U bent deeltijd hoogleraar aan de Vrije Universiteit. U werkt ook als consultant. U bracht dit jaar een rapport uit waarin u stelt... dat er jaarlijks tot zelfs 8 miljard zou kunnen worden bezuinigd... als bijvoorbeeld artsen geen overbodige behandelingen doen. Wat, wat wordt er dan bedoeld met overbodige behandelingen? Ja, wij maken een onderscheid tussen vermijdbare en overbodige behandelingen. Misschien even dat vermijdbaar. Uh, heel simpel voorbeeld, als een apotheker veel tijd krijgt... om mensen te begeleiden die veel medicatie slikken, Ik hoorde vandaag nog bijvoorbeeld iemand 30 medicijnen... Nou, Als dat kritisch bekeken wordt, zie je vaak dat die tegen elkaar inwerken... en soms schadelijk zijn. En dat levert veel ziekenhuisopnames op. Die kun je voorkomen als een apotheker daar de tijd voor heeft... en de mogelijkheden voor heeft om dat, uh, die aandoeningen te vermijden. Beter op te letten, betere voorlichting te geven. Ja, en wij hebben toch min of meer berekend... dat je daar uh, op jaarbasis zo'n 700 miljoen mee kunt besparen... op het moment dat je de best practice, hè, dus datgene wat eigenlijk al gebeurt... Uh, als maatstaf zou nemen. Dus het is geen getal. Dat is nog maar een deeltje van die 8 van die miljard en die, ja. en die onnodige... Ja, onnodige behandelingen, dat zit eigenlijk ook in dezelfde sfeer. Soms kun je met preventie, goede begeleiding van chronische zieken, mensen met diabetes en hartfalen, in de eerste lijn kun je ziekenhuisopnames voorkomen. Maar tegelijkertijd, wat ook buitengewoon belangrijk is, en daar hebben artsen uh, vaak geen tijd voor, is het uh, intensieve gesprek aangaan met mensen of een behandeling wel noodzakelijk is. En of men die eigenlijk wel wil. Um, laat ik het voorbeeld noemen van heupvervangingen. Uh, um, uh, dus heupprotheses. Uh, er blijkt uit Amerika op het moment dat je daar met mensen over spreekt... wat de voor- en nadelen zijn. En dat hoeft echt niet zo heel ingewikkeld te zijn... maar het is soms wel uh, tijdsintensief... Uh, dat dat met 30% teruggaat. En dan, dat dat is dus 30% uit... van de patiënten zegt... doe mij daar maar niet doe zo nieuw Ja. Ja, omdat men uiteindelijk de nadelen van revalidatie en dergelijke... niet vindt opwegen tegen de voordelen. En wij betalen daar wel voor. En dat heeft, ook toen ik minister was... mij toch als een graad in de keel gezeten eerder gezegd... dat er wel dit soort onnodige kosten er zijn... en overbodige zorg... die mensen niet beter, maar soms niet beter maken... zelfs schadelijk zijn... Ja. daar betalen we dan voor. En dat laten we intact. En dan gaan we wel het eigen risico verhogen. Waarom doen artsen dat, die onnodige... En overbodige behandeling? Ja, wat ik bij artsen vaak tegenkom is dat uh, er is een zekere productiedruk... ook van de kant van de ziekenhuizen. Uh, um, maar en er moet belangrijk... omzet gedraaid worden. Ja, maar het belangrijkste is wel dat men dit tijd... Um, en dat heb ik eerder gezegd een tijd als minister ook wel een beetje over het hoofd gezien... dat als je op doelmatigheid gaat duwen en de prijzen gaan naar beneden... dat moet allemaal sneller, want we moeten productiever. Wat dat als je als minister nog minder, ook vond natuurlijk. Ja, nou ja, dat je nog minder tijd voor een patiënt hebt... en dat dan uiteindelijk de kosten hoger worden... omdat je sneller gaat behandelen. Nu u meer de tijd hebt en rustig kunt kijken, ziet u dat? Wat nee. u als minister had moeten zien? Nou, nee, want zo simpel ligt het ook niet. Na anderhalf, twee jaar begon ik die patronen niet alleen te ontdekken... maar daar ook iets aan te doen. Ik heb daar veel debat in de Kamer over gehad. Sterker nog, mijn memorie van toelichting 2010 ook bijna compleet gewijd. Uh, maar het is buitengewoon lastig om dat in beleid om te zetten. Daar we zijn we wel mee begonnen, maar dat moet verder. En je bent vooral afhankelijk ook van de verzekeraars en de artsen. En daarom vind ik het buitengewoon aardig om in de zorg te blijven werken. Belangrijk uh -huh. ook. Om die ruimte te creëren voor die vaak buitengewoon goede artsen die we hebben. We hebben het ook even gevraagd, uh, een reactie gevraagd aan anderen, onder andere gezondheidseconoom Wim Groot. Die vindt dat u in dat rapport waar we het over hebben onterecht de nadruk legt op die overbehandeling en op kosten van zorg aan het einde van het leven. Luistert u even. Ik vind dat om twee redenen zeer ongepast en uh, onjuist. Om te beginnen is er uh, geen enkele aanwijzing dat er sprake is van overbehandeling in Nederland. Uh, als je kijkt naar het gebruik van de zorg, dan ligt het in Nederland ongeveer 20% lager dan in de ons omringende uh, landen. Het tweede aspect is dus de, de zorg uh, en de kosten aan het einde van het leven. Het is niet zo terecht om daar de aandacht op te vestigen. Omdat als je kijkt naar de groei van de zorguitgaven, de groei van die uitgaven niet zozeer bij ouderen ligt maar vooral bij de leeftijdsgroep tussen de 45 en 65 jaar. Dus als je dat combineert, dan ontstaat ook de indruk dat dit uh, rapport toch wel de plank erg mislaat en de discussie over de toekomst van de zorg nogal op het verkeerde been heeft gezet. Gezondheidseconoom Wim Groot, om te beginnen maar even. Er is helemaal geen sprake van overbehandeling. Nee, maar de, de heer De Groot miste, miste punt. Uh, wellicht omdat die gezond is economisch. Het gaat mij niet om de economie. Het gaat mij ook niet om de besparingen. Waar het mij om gaat, is dat die 30% bijvoorbeeld... Hè, van die mensen met, met de heupvervalling, heupprotheses... dat als je de keuze aan de patiënt laat... En je ligt hem veel beter voor. En de, het is een bijzonder ingewikkeld vak, arts zijn. Want het ligt niet zo eenduidig. Wat iemand mankeert. Wat je dan kan doen, dat is ingewikkeld. Er zitten soms voordelen aan. Er zitten nadelen aan. Het hangt er vanaf hoe oud je bent. Waarbij een jonge persoon helpt. of bij een oudere persoon kan schadelijk zijn. En is dat zijn. niet meteen het probleem van wat u signaleert? Want hoe kun je als arts. omdat het zo ingewikkeld is. vooraf zeggen: doe die behandeling maar niet? Nee, je kan met elkaar wel de voor- en nadelen doornemen. En dan moet je het aan de patiënt overlaten. of hij het al dan niet wil. Dat is de essentie wat ik wil. Kijk, want als die dan arts, als, als ik mis Gaat. He, als, die als die patiënt zegt: nou, ja, nu dit zeg, doe ik het maar niet. En achteraf krijgt zo'n patiënt toch complicaties. dan stappen ze tegenwoordig onmiddellijk naar de rechter. Nou ja, laat ik even een voorbeeld uit Amerika nemen. Onderzoek gedaan naar uh, palliatieve zorg of re reguliere zorg hè, bij oudere mensen. En dan blijkt dat diegene die aan ernstige aandoeningen leiden... en voor een lichtere vorm van zorg kiezen... niet alleen kwalitatief beter leven, maar ook langer leven. En het gaat mij niet om de kosten, het gaat mij niet om de euro's... het gaat mij om dat mensen daarover volgericht moeten worden. En dan kan de heer De Groot zeggen van... staat de plank mis? Ik heb met zoveel specialisten en artsen gesproken. Hier in Amsterdam is een conferentie geweest... door huisartsen georganiseerd, samen met specialisten... die leven van het AMC. Dat heet het dappere ziekenhuizen en ja. dappere dokters. Ja, er zijn veel en... artsen uh, en deskundigen die mening delen, maar als het toch even om de feiten ja. gaat... dat blijft, begrijp ik, ook in uw geval toch een schatting, of niet? Natuurlijk is van een schatting. En misschien uh, dus wel, uh, want u baseert zich op, cijfers uit? Nou, we baseren ons op... Uh, in Nederland is er weinig onderzoek naar gedaan, hè. Maar er wordt dan soms gezegd, we doen ook veel minder. Dat hoorde de heer De grote ook zeggen. Mm -hmm. Bij heupprotheses doen we meer dan in Amerika maar dus, dus, minder dan in andere landen, maar meer dan in Amerika. We gebruiken vooral Amerikaanse cijfers. We hebben ook, nee, we hebben natuurlijk ook in Nederland geverifieerd, onder andere bij de heer Grol in Nijmegen... befaamd uh, uh, hoogleraar geweest, moet ik zeggen... onlangs afscheid genomen, uh, IQ Healthcare... die zei een schatting van 20 procent, dan zit je in de goede richting. En en, dat is, ja? Er zou natuurlijk meer onderzoek naar moeten gebeuren. Dat zeggen de artsen ook, hè. Laat ons nou onderzoek doen, ja. wat nou evidence-based is. 50 procent van wat we doen in de zorg... weten we niet of het echt helpt of niet. We just don't know. Behandelingen die niet, zoals dat heet, evidence-based zijn. De helft, zegt u, dat is heel veel. Ja, dat is heel veel. En sterker nog, en dat is ook wat Rudy Westendorp... de bekende specialist uit Leiden, uh, Marcel Levy hier uit Amsterdam zegt... laten we die onzekerheid met de patiënten delen. Maar kan je die ze zekerheid krijgen? Want er is natuurlijk altijd sprake van een grijs gebied... Ja. waarvan je als arts ook... Ja, moet aanbevelen, maar nooit zeker weten of iets helpt of niet helpt. Nou, gelukkig zijn er wel ontwikkelingen. Hè? Natuurlijk, onderzoek is belangrijk, maar bijvoorbeeld ook in de diagnostiek... gaandeweg zien we ook beter welke vormen en welke, vorm, welke aandoeningen rondom bijvoorbeeld borstkanker... al dan niet schadelijk zijn op basis van uh, de genetische achtergronden... die bij bepaalde personen zich aftekenen. Ja. Uh, en dat is belangrijk. Ja, wat zodra ik... u zegt van, van sommige uh, behandelingen of screenings... bijvoorbeeld Ja, die mm -hmm. zijn lang niet altijd nodig of nuttig... dat wordt onmiddellijk dan weer ontkend... met name natuurlijk door de specialisten die dit uitvoeren. Nou, de uroloog die ik uh, onlangs sprak uit Leiden... Uh, die vertelde me ook, we kunnen iedereen gaan onderzoeken... Maar meestal is het niet schadelijk. En als je gaat behandelen, dan loop je toch als man... de kans dat je impotent raakt of incontinent. Uh, die nadelen moet je met de wisselen. Dus laten we niet te snel screenen. Dat is zijn belangrijk advies. Dus nogmaals, het gaat me niet om een economisch inzicht. Het gaat me om het feit dat de patiënt recht heeft om te weten... of het al of niet ja. helpt. Dat niet behandelen, dat kost het ziekenhuis geld. Uh, Bovendien kost de arts meer tijd. Ja. U zegt, de verzekeraar moet daar de arts en het ziekenhuis voor belonen... Nou, wat ik vooral zeg, kijk, laten we nou die ziekenhuizen... die misschien even in hun voeten schieten, hè, omdat ze minder gaan doen. En omdat patiënten zelf zeggen... ik wil die behandeling gegeven, de nadelen en de schadelijkheid misschien niet. Laten we dan die ziekenhuizen een streepje voor geven. Nu krijgt elk ziekenhuis er zo'n beetje 2% procent... streepje voor door ze meer geld te geven? Ja. Nu ja want ik elk... bedoel, want dan bezuinig je natuurlijk niet. Wat je dan verdient op minder behandelen, raak je weer kwijt door ze meer geld te geven. Nou, ja, niet helemaal. Want uh, um, als je de specialist daarvoor betaalt, dan komen er zoveel vervolgkosten vervallen. dat je wel degelijk ook kosten kunt besparen. Wat Obama zei: hè? saving lives, saving costs. Um, maar dat betekent wel dat je als verzekeraar niet moet zeggen: elk ziekenhuis krijgt er 2% bij. Die ziekenhuizen die dat beter doen... zouden dus eigenlijk meer patiënten moeten zien. Waardoor vanzelf huisarts... de ziekenhuizen die het slechter doen... Middel... kleiner worden of misschien verdwijnen? Ja, dat zou best kunnen. Maar de huisartsen hier in Amsterdam zeggen ook... wij willen best de mensen verwijzen naar die betere ziekenhuizen. Want als iemand dat ziet... dat je per patiënt goed moet nagaan of iets helpt of niet... en moet informeren, dan zijn het de huisartsen Maar wel. toch blijft het de vraag... zullen de artsen dat doen? Willen ze dat? Kortom, dat blijft een schatting. Om in uw termen te blijven een weinig evidence-based rapport eigenlijk. Nou ja, voor zover de cijfers er zijn, en die, die komen er meer en meer uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En we weten dat de praktijkvariatie in Nederland enorm is. Of het nou over amandelen, of over prostaatkanker, of over borstkanker gaat. Er zit een enorme variatie in behandeling. Soms al tot 200 procent. Dus dat een ziekenhuis het 200 procent meer doet... Terwijl er, dan een er geen ziekenhuis. aanwijsbare redenen voor zijn. Terwijl er geen sterker nog, wat we nu zien is dat je het ene jaar groeit de zwart met 10 procent... En dan gaan we een akkoord sluiten en dan komt er een budgetering... dan mogen de ziekenhuizen maar met 2 procent uh, groeien. Dus al die rare wisselingen in groeipatronen... die hebben niks met patiëntenvoorkeuren te maken... maar met de manier hoe we betalen. Er dus zijn of daar we meer we... specialisten op dat gebied, dus wordt er ook meer behandeld. Dus wordt, ja, soms wel. En uh, ik pleit er dus voor, en daar is dat hele rapport op toegesneden... de patiënt centraal bij besluitvorming... En soms ook bij het, wat met een duur woord heet, zelfmanagement. Ja, het is betere kwaliteit voor minder geld. Nou ja, dat wil iedereen natuurlijk. Dus er werd ook heel erg enthousiast op uw rapport gereageerd. Een kamermeerderheid uh, was enthousiast, inclusief de regeringspartijen. Maar gebeurt er voldoende mee, vindt u? Nou, ik weet dat mevrouw Schippers dit natuurlijk ook wil en vindt. Maar een kabinet kan daar niet zo heel veel mee. Want die beslissingen en die gesprekken vinden in de spreekkamer plaats. En... Um, de verzekeraar die kan wel veel. Die kan een alliantie aangaan met die ziekenhuizen en die klinieken... die dat voor hun rekening nemen. Daar die ligt meer de bal. Pakken die bal. het voldoende op? Um, ik zie wel het begin van het oppakken, maar dat kan echt nog forse schreden beter. Goed. Ik dank u voor de uitleg en succes bij uw werk in de toekomst. Abklink. Graag gedaan. Zo gaan we debatteren over seksenneutraal speelgoed. Maar nu eerst de Vrijdagmiddag Live bonustrack Op radio hoort u hem tot aan de reclame. Op internet is hij in zijn geheel te horen. En te zien op onze site vrijdagmiddaglife.avro.nl Fabiana Dammers. It's been almost a It seems like a day still here but you're so far away with nothing to tell something like are you well with nothing to say we were drunk anyway we were drunk anyway Put on the dress. Put... Vrijdagmiddag. Het Metropoolorkest oh, lijkt gered. De Tweede Kamer wil het unieke orkest toch subsidie geven. Percussionist en slagwerker Eddie Koopman over de emotionele achtbaan waar hij en het orkest in verkeren. Ik wilde in zo'n orkest komen. Dat was voor mij het wel halen. En als je dat op een gegeven moment door iemand hoort zeggen: van, Nou ja, laat hem maar mee zitten, houd maar mee op.